10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De Grebbelinie wordt een rijksmonument. Staatssecretaris Seilstra brengt maandag een bezoek aan het gebied... en zal dan de status van Rijksmonument toekennen. De Grebbelinie, die loopt tussen de Nederrijn bij Rhenen en Spakenburg... was een onderdeel van de belangrijkste verdedigingslinie van ons land. In 1794 moest de waterlinie het Franse leger tegenhouden. Dat lukte toen niet, omdat het water was bevroren en de Fransen makkelijk over de ijsvlakte konden trekken. In de Tweede Wereldoorlog deed de Grebelini dienst om de Duitsers tegen te houden. Op hun beurt gebruikten de Duitsers de linie later tegen de geallieerden... die vanuit het westen oprukten. De stichting Grebelini is blij met de nieuwe status van Rijksmonument. Onze stichting uh, die is opgericht om een bijdrage te leveren... aan de bescherming van de linie. Nou, wij zijn natuurlijk bijzonder gelukkig dat dat uh, hiertoe heeft geleid. Uh, uiteraard door heel veel andere organisaties die hier... Uh, de flink aan gewerkt te hebben. Dus uh, feest is het absoluut. De Shorders in de Rotterdamse haven gaan weer aan het werk. Ze hebben actie gevoerd voor een betere CAO. De bonden en de werkgevers hebben lang onderhandeld over nieuwe arbeidsvoorwaarden. en De twee partijen zijn het nu op hoofdlijnen eens. Nick Stam van de FNV. We hebben weer een, een zeer gemotiveerde club Shorders aan het werk. Met een glimlach over hun gezicht. En binnenkort gaan ze in een referendum ze daar ook over stemmen, Maar dat uh, gaat wel goed komen, verwacht ik. Dinsdag wordt er verder gepraat over details in de nieuwe CAO-vershorders. Een oud-waterpoloster uit Australië moet 18 jaar de cel in... omdat ze in 1996 haar baby van twee dagen oud heeft vermoord. Het Hoge in Sydney deed vandaag uitspraak in de zaak... die in Australië veel commotie heeft veroorzaakt. De waterpoloster Kelly Lane zou haar dochtertje hebben vermoord... om zich voor te kunnen bereiden op de Olympische Spelen... die vier jaar later in Australië werden gehouden. Ook zou een kind niet hebben gepast in het losbandige leven dat ze leidde. Lane heeft altijd ontkend. Ze zegt dat ze haar dochtertje heeft achtergelaten bij de vader... maar er is nooit een spoor van het meisje gevonden. Lane, die inmiddels 36 jaar oud is... heeft twee andere kinderen ter adoptie afgestaan. De Amerikaanse profgolfer Kevin Na heeft een nieuw record gevestigd op een par vier hole. Op de Texas Open had hij 16 slagen nodig op de negende hol, 12 meer dan voor staat. Nog nooit eerder stond een golfer in een PGA-toernooi zo te klungelen. Kevin Na behoort tot de beste 75 golfers van de wereld. Hij kwam in de problemen toen zijn bal tussen de bomen terecht kwam. Het weer, het is zonnig, maar de komende uren ontstaan er steeds meer stapelwolken. Het blijft droog, het wordt 13 graden in het noordwesten, 17 in het binnenland. Morgen in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Zondag en maandag overal zon en dan wordt het nog iets warmer. AWB Verkeersinformatie met nog twee files. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude, 5 kilometer. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Bodegraven, 3 kilometer.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 Een vrouw die met haar pacemaker de inductiekookplaat stil kan leggen. Een andere vrouw die na een skiongeluk... de rekening van de traumahelikopter op haar deurmat kreeg. En andere bizarre, ware gebeurtenissen. Vanavond in kan waar zijn bij de VARA op Nederland 1. Bachs meesterwerk, de matthäus Passion, nieuw op cd. In een baanbrekende uitvoering door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Innig Betrokken en transparant. Met prachtige afbeeldingen over het leidensverhaal uit Museum Katerijnen Convent. Verkrijgbaar bij uw CD-zaak of via Bachvereniging.nl Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Het, pan, het pensioenakkoord is ook goed voor de werknemer, zegt vakbond CNV. Er is hoop in de strijd tegen dementie, maar dan moet er wel wat gebeuren. Wat echt nu nog in de kinderschoenen staat en waar we met z'n allen heel erg hard aan moeten gaan werken... en dat kan alleen als iedereen in Nederland en de politiek, de beleidsmakers, het publiek massaal daarop in gaat zetten, is therapie. Burgemeester voorkomt sprookjeshuwelijk met een nephertog. En het ochtendhumeur van Siska Dressluis. Het is vijf minuten over tien geweest. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Het pensioenakkoord zoals het er nu ligt. is ook goed voor de werknemer. CNV-voorzitter Jaap Smit die voorziet grote schade. als de onderhandelingen tussen de vakcentrales en het kabinet stuk lopen. Een goedemorgen, meneer Smit. Goedemorgen. Ja. Kunt u in het kort nog even uitleggen wat de inzet is van het pensioenakkoord? Dat is dat er een welvaartsvaste AOW komt. Dat is voor de meeste mensen de belangrijkste deel van de ouderdagsvoorziening. De eerste pijler zoals het heet. Dat er geen verhoging van de premies zowel aan werknemers- als werkgeverskant komt... op basis van de toenemende levensverwachting en de vergrijzing. Dus dat moet opgevangen worden door bijvoorbeeld langer te werken. Anders zouden we nog langer moeten werken per week voor ons pensioen. Um, dat zijn de twee belangrijkste pijlers uh, uh, waarop het pensioenakkoord uh, gebaseerd is. En dan nog um, de pensioenleeftijd die in 2020 ja. naar 66 jaar gaat. En in... Nou ja, dat noemde ik net van uh, die, die uh, stijging op de pensioenpremie, die moet opgevangen worden door met elkaar langer te gaan werken. En dat gaan we in 2020 ophogen naar, naar, naar 66. Ja, u voorziet uh, grote schade als de onderhandelingen stuk lopen tussen vakcentrales en het kabinet. Waar gaat die schade uit bestaan? Nou ja, we zijn in Nederland gewend om, uh, zoals men dat doet polderend, een aantal oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken op te lossen. En dat doen we over het algemeen in goede verstandhouding tussen werkgevers en werknemers en als het nodig is de overheid erbij. Nou ja, we zijn hier al een hele tijd met elkaar over aan de praat. Uh, we hebben een uh, akkoord uh, bijna uitonderhandeld op basis van het conceptakkoord in juni 2010. Ja, en nu uh, net voor het eind... Uh, uh, ontstaat er zeg maar, een heel sentiment rond dat akkoord, wat voor een deel, naar mijn idee, uh, niet gebaseerd is op, uh, op de hele waarheden? He, dus um, er, er bestaan allerlei. Uh idee dat uh, de risico's eenzijdig afgewenteld worden. Nou, in het uh, voorliggende akkoord is daar natuurlijk goed over nagedacht en een vakbeweging zou nooit akkoord gaan met, een, uh, uh, met het uh, helemaal op zich nemen van de risico's. Die, die, de werkgever blijft mede verantwoordelijk voor het stand houden van een goed pensioenstelsel. Aan de cao-tafel kan er verder over onderhandeld worden. Uh, ja, Willen we de pensioenen kunnen indexeren, dan zullen we uh, met elkaar bereid zijn, moeten zijn om iets, iets risico te nemen wat trouwens nu ook al genomen wordt. Met betrekking tot uh, beleggen van, van pensioengelden. Dus ik vind dat er een heleboel verhalen heen zijn. die uh, deels uh, ervoor zorgen dat er een soort sentiment ontstaat. van dit is een verkeerd akkoord. Ja. Waar komen is... die verhalen dan vandaan? Komen die van het FNV? Nou, die komen van, van, van, uh, vanuit de discussie die in de kranten breed, uh, breed gevoerd is. door allerlei. Mensen die van verschillende kanten het akkoord belichten. En het is ook een ingewikkeld vraagstuk. En laten we wel zijn, we moeten met elkaar een pijnlijke ingreep doen. Dat is misschien ook nieuws dat we allemaal liever niet willen horen. En het graag bij het oude willen houden. Maar één ding is zeker, als we zijn bij de zaak niet veranderen... dan zullen mensen die nu gepensioneerd zijn... voorlopig geen indexatie van hun pensioenen meemaken. Dan wordt er rekening neergelegd bij de volgende generaties. En in dit akkoord is met al die zaken rekening gehouden. En met elkaar zullen we een beetje van de pijn moeten nemen... om te zorgen dat dit unieke stelsel overeind blijft. Ja. Ja, het lijkt wel alsof u zich al bij voorbaat gewonnen geeft. Als u zegt, nou, laten we maar akkoord gaan... want anders wordt de schade nog veel groter. Nee, natuurlijk niet. Ik geef me normaal niet gewonnen. Ik zeg alleen, hoor eens, we zijn met elkaar op een, uh, op een goede weg... om tot een, uh, een, een oplossing van een ingewikkeld vraagstuk te komen. En daar is hard onderhandeld. En we zijn er nog niet op alle punten helemaal uit... Maar waar ik me zorgen over maak, is dat het uiteindelijk gewoon uh, helemaal klapt. En daar, daar schiet niemand iets mee op. Ja, u zegt, uh, er wordt over gesproken in kranten. Uh, ik ben toch benieuwd wat u vindt van de rol van FNV in deze. Nou, het is met name FNV Bondgenoten dat uh, op dit moment uh, bezwaren maakt. En uh, nou ja, ik vind het wel zaak dat je met elkaar goed uh, uh, luistert naar elkaars argumenten. En ik heb het een week of twee geleden genoemd, het is prima dat je met elkaar een stormrondje maakt... voordat je een, uh, een, uh, een moeilijke haven binnenvaart om er een zeiligster te spreken. Dus daar heb ik op zich wat begrip voor. Maar we moeten wel zorgen dat we hier met elkaar uitkomen. Want nogmaals, het is niet alleen dit akkoord dat er mee op het spel staat... maar ook gewoon de manier waarop we in Nederland gewend zijn om dit soort problemen op te lossen. En bovendien... Als wij er zelf niet uitkomen, ja, dan zal het gewoon overgenomen worden door de politiek. Dan komt de wetgeving en is het uit onze handen. Waarom komt u nu precies met deze oproep om door te pakken, zoals u zegt? Dat, dat is denk ik voor de hand liggend. Omdat op dit moment binnen het FNV die discussie hier voluit plaatsvindt. En uh, ik ook wel duidelijk maken namens het CNV dat uh, er verschillende geluiden zijn. En ook uh, dat niet de vakbeweging tegen dit akkoord is. En ik heb gemeend dat het goed is om als CNV duidelijk te maken. Dus We zijn met elkaar op een goede weg. We zullen nog een aantal losse eindjes aan elkaar moeten knopen... maar laten we uh, alsjeblieft wel voortgaan met deze onderhandelingen en zorgen dat dit tot een goed akkoord komt. U bent heel duidelijk, u bent heel scherp, u bent voor het akkoord. Hoe zit het met uw eigen achterban, zijn ze allemaal zo juichend? Nou, ik, ik, ik, ik geloof niet dat ik, ik sta te juichen aan de telefoon, dit is een ingewikkeld dossier, maar ik ben wel blij dat binnen het CNV uh, wij er met elkaar van overtuigd zijn. We hebben vorig jaar jaar juni een, uh, een goed principeakkoord afgesloten, daar is dan ook goed over nagedacht en over gesproken. We zijn bijna klaar met uh, de uitonderhandeling van de details van het uh, akkoord. En uh, nou ja, Dat is wat ons betreft een keuze die gemaakt is. En uh, Daar zitten voldoende goede punten in om te zeggen dat, uh, dat is een aanvaardbaar, uh, aanvaardbare les. Ja, Hoe zit het met de andere sociale partners, de werkgevers? Heeft u geleiden oh. hoe het daarop wordt gereageerd op, op, op de komende onderhandelingen? Nou ja, ik heb in mijn stuk in trouw heb ik, uh, de werkgever opgeroepen. Doe iets aan het sentiment wat er blijkt te zijn ontstaan. Rond de gedachte dat de werkgever uiteindelijk zijn handen aftrekt en alle risico's neerlegt bij de werknemer. Ik heb in de reactie van VNO-NCW en MKB in Nederland gezien dat men dat onderkent en dat men daar ook wel uh, over verder wil praten. Dus voordat dat betreft is een hoop... Uh... Uh, op het punt. Want ik denk dat het ook een, een kwestie van uh, goed communiceren en duidelijk maken is wat nou precies bedoeld wordt. En bij mijn weten, uh, dat heb ik ook van de werkgever gehoord, natuurlijk zijn wij ook mede verantwoordelijk voor, uh, voor, de, uh, voor de pensioenen van onze werknemers. Dus we zullen daar met elkaar over moeten praten om te kijken hoe we dat nog duidelijker kunnen maken. En ik heb voorgesteld, nou we dan of je een soort hardheidsclausule in het akkoord kunt opnemen waarin duidelijk wordt van horen... Uh, als het uh, moment daar is, zullen ook wij als werkgevers uh, onze verantwoordelijkheid moeten pakken. Ja, ik dank u wel. Jaap Smit, u bent de voorzitter van CNV.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 De epidemie van de 21e eeuw. En die ziekte gaat altijd iets harder dan jijzelf. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie... de komende jaren alleen maar toenemen. Het wordt hoog tijd dat we in Nederland eens gaan nadenken... hoe we al die mensen gaan opvangen, zegt dokter Joost van Hoof. Die promoveerde op een studie naar dementie... en woonde aan de TU in Eindhoven. Het gaat over 230.000 mensen in ons land. Daar woont ongeveer twee derde van thuis, al dan niet met een partner. Zoals de familie De Boer. Je wil niet na 47 jaar huwelijk alles opgeven en zeggen van... nou, ga jij maar weg, hè? Of ga jij de deur maar uit? Dat is ook een beslissing die je zal straks moeten nemen... als hij dus helemaal weg zou moeten. Dat vind ik moeilijk. Daar heb ik best moeite mee. Want je hebt zoiets van weer een stukje afscheid. Je neemt iedere keer een stukje afscheid van hem. Mevrouw en meneer De Boer staan voor een grote groep dementerende... thuiswonende ouderen, waarvoor de partner een groot deel van de zorg op zich neemt. Zij lijden vaak in stilte. Ik heb in mijn proefschrift ook geconcludeerd... Dat, het, dat de mensen die thuis wonen... eigenlijk een vergeten groep zijn in onze samenleving. Heel veel aandacht, ook op het gebied van beleid... gaat eigenlijk uit naar die mensen... die in een verpleeghuis wonen... of een verzorgingshuis of kleinschalig wonen. En niet naar mensen die thuis wonen met dementie. En juist voor die groep is weinig geregeld terwijl met een paar aanpassingen een Alzheimer-patiënt veel langer thuis kan wonen... zonder dat de mantelzorger zwaarder wordt belast. Woningaanpassingen is daar één van. En bij een woningaanpassing hoeft je niet altijd te denken aan hak- en breekwerk. Een simpele um, verschuiving van het meubilair kan al voldoende zijn. Of ergonomisch bestek. Um, bepaalde technologische ingrepen die als een soort van onzichtbare uh, steun... op de achtergrond uh, meedenken met de mensen... Dat zijn eigenlijk dingen die, uh, ja, die denkbaar zijn voor de thuisomgeving... naast ondersteuning van de mantelzorger... en hulp van de thuiszorgorganisaties natuurlijk. Um, een heel belangrijke oorzaak van opname in een verpleeghuis... is eigenlijk het uh, verstoorde dag-nachtritme van mensen met dementie. Dat, dat uit zich onder andere in dwalen, in nachtelijke onrust... En daarmee samenhangend de uitputtingsslag die er wordt geleverd... op de mantelzorger, op de partner, die niet meer tot rust komt... omdat hij of zij s'avonds niet meer kan slapen. Juist bij die verstoring van het dag nachtritme is het heel belangrijk... dat mensen met dementie worden blootgesteld aan een voldoende verlichtingsniveau. Samen met onder andere Alzheimer Nederland... ontwierp Joost van Hoofd de website thuiswonenmetdementie.nl... waarop veel informatie staat over hoe je met kleine en grote aanpassingen... je huis veilig kunt maken. De website wordt druk bezocht. Je moet eigenlijk bij het ontwerpen of het aanpassen van de woning gaan, jezelf gaan verplaatsen in de rol van iemand met dementie. Van wat zou ik doen, hoe zou ik me voelen, hoe zou ik dingen zien als ik een persoon was met dementie. Een heel bekend voorbeeld is een Persisch tapijt op de vloer met een soort van druppelvormige um, Figuren daarop geweven of daarin geweven... die kunnen door mensen worden geïnterpreteerd als een vijver... of een, een plas water op de vloer waar vissen in zwemmen. Je ziet dan ook dat deze mensen niet over het tapijtje zelf lopen... maar er omheen gaan, langs de rand af gaan lopen... Um, omdat ze bang zijn dat ze anders in het water stappen. Om de steeds groter wordende groep thuiswonende dementerende te faciliteren... is er beleid nodig. En daar ontbreekt het nog aan... In het regeren- en gedoogakkoord komt het woord dementie niet één keer voor. Onbegrijpelijk, volgens Joost van Hoof. Ik ben er nog niet achter waarom nu eigenlijk de mensen met dementie... een vergeten groep zijn in, in ons land. Um, er is heel veel aandacht voor. Er rust niet meer een heel groot taboe op vergeleken met jaren geleden. Dus ik denk dat de tijd ook rijp is om daar gewoon... een, ja, een openbare discussie over, uh, over aan te gaan. Over hoe gaan wij om met al deze mensen met dementie... Want over een paar jaar hebben we er 400.000 in ons land. Dat vindt ook Philips Scheltens, directeur van het VU Alzheimer Centrum. Als je de getallen moet geloven, en die getallen zijn altijd een onderschatting, dan is dat zeker zo. En daar moeten we ons met z'n allen tegen wapenen. En het is nu belangrijk dat je die zorg goed organiseert voor de patiënt van nu en de patiënt van morgen. Maar nu investeren in onderzoek, zal voor de patiënt van overmorgen iets kunnen betekenen. Dat is een probleem natuurlijk, want het kost geld. En op dit moment is er niet zoveel geld. Nee. En het wordt ook bezuinigd op de verkeerde manier. Want je bezuinigt op onderwijs en onderzoek. Nou, dat is de dood in de pot. Want daar zullen we het van moeten hebben. Kennis-economie moet bovenaan staan. En investeren in wetenschap levert altijd op, op de lange duur. De grootste winst kan nog geboekt worden... in het uh, nog vroeger en beter detecteren van de ziekte. Het tweede is dat we betere methoden moeten verzinnen... die. Uh, het ziekteproces heel goed kunnen volgen en karakteriseren. Ik zeg altijd maar, kijk, een, een tumor, hè, dus een, een gezwel kun je volgen. Naarmate die groter wordt kun je het gewoon meten. Het ziekteproces van Alzheimer in de hersenen is veel lastiger te meten. En als je niet weet hoe zo'n ziekteproces zich voortschrijdt over de tijd heen... is het heel lastig om zeg maar, een interventie toe te passen en uit te rekenen hoe dat dan moet. En het derde, wat echt nu nog in de kinderschoenen staat en waar we met z'n allen heel erg hard aan moeten gaan werken. En dat kan alleen als iedereen in Nederland... en de politiek, de beleidsmakers, de, het publiek... massaal daarop in gaat zetten, is therapie. En dat zal, dat zal misschien uw volgende vraag zijn... echt heel veel kosten aan geld. En dat kan ook niet anders, maar dat zal zich uiteindelijk terugbetalen. En dat hebben we gezien bij hart- en vaatziekten, bij aids, bij kanker. Als je er volop inzet en je doet een grote schaal onderzoek... dan levert het op. Want er komt ooit een geneesmiddel? Ik ben ervan overtuigd. Er komt een tijd dat we dit kunnen uh, behandelen. In die zin dat we de ziekte kunnen stoppen. En in het beste geval licht kunnen verbeteren. En welke tijdsperiode er overheen zal gaan, dat durf ik niet te zeggen. Het zal lang duren. Maar er zijn zeker vorderingen die maken dat ik wat meer optimistisch ben dan voorheen. Maar het blijft een heel lastig iets. Een verslag van Marielle Beers. Volgende week in Goedemorgen Nederland...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 Deze week tussen half tien en half elf in Goedemorgen Nederland een dodelijke bacterie. Vragen en opmerkingen ze zijn welkom op Goedemorgen KRO.nl. We gaan even naar het Wildersproces in Amsterdam... waar Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks verhaal doet... over dat inmiddels beroemde beruchte dineetje. Goedemorgen, NOS-collega Jeroen de Jager. Dat kunnen we niet... Dag Mark, goedemorgen. Hi. Heeft Bertus Hendricks een heel andere lezing van het diner... dan de andere gasten Hans Jansen en Tom Schalken? Maar heb jij die beschikking... Sorry, zou je de vraag ja, maar... nog één keer willen herhalen? Heeft Bethesda Hendricks een heel andere lezing van het diner dan de andere gasten hans Jansen en Tom Schalke? Nee, Hendrix zit vooral op de lijn uh, schalken en zegt over Hans Jansen, de Arabist, uh, die beïnvloed zou zijn. Uh, het lijkt wel alsof uh, Jansen uh, in zijn verklaring vertelt over een diner waar ik niet heb bijgezeten. Alsof Hans Jansen meerdere diners heeft bezocht. Hendricks maakt min of meer gehakt van de verklaring van Hans Jansen, uh, noemt het paranoïde zelfs. Uh, Hendricks is natuurlijk geen uh, psycholoog, maar uh, bij binnenkomst bij dat diner in de tijd uh, zou Hans Jansen toen hij hoorde dat die rechter Schalken aanwezig zou zijn... die de beschikking heeft geschreven uh, om, om Wilders te vervolgen... toen, toen Jansen dat hoorde, zou hij helemaal over zijn toeren zijn geraakt. Uh, zou hij hebben gezegd van... Uh, direct word ik naar aanleiding van mijn uitspraken hier bij dit dinertje... Uh, uh, vanavond nog gearresteerd door deze rechter. Het zijn hier Sovjet-toestanden. Het is een heksenproces dat gaande is tegen, tegen Wilders. En ik moet hier vanavond ook met mijn, op mijn woorden passen. Ik wil immuniteit... Strekte vertrouwelijkheid vanavond, want anders ga ik nu weg. Nou, Hendrikse vond dat allemaal maar een beetje overtrokken en paranoïde van, uh, van, van Janssen. Dat is allemaal uiteindelijk gesust. En uiteindelijk is Janssen dan toch gebleven. En hij uh, ja, heeft daar uh, afgelopen woensdag over verklaard. Wat er in zijn beleving allemaal die avond is gebeurd. Maar uh, Hendrikse die herkent dat verhaal van Janssen gewoon niet. Uh, het zou een hele genoeglijke avond zijn geweest. Uh, waar er absoluut geen sprake is geweest volgens Hendrikse van beïnvloeding. Van, uh, van de Arabistiansen. Ja, duidelijk tegengestelde verhalen. Dank je wel, Jeroen ja. de Jager. Nee, Straks burgemeester voorkomt sprookjeshuwelijk met nep Hertog. Nu eerst het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Als ik nog eens kamerlid zou worden, dan het liefst met de NS in mijn portefeuille. Dan houd je namelijk altijd werk... Als het niet gaat om bladeren op de rails of het afschaffen van wc's in de trein... dan wel om het drastisch inperken van het dalurenabonnement... terwijl tegelijkertijd de tarieven omhoog gaan... of om conducteurs die kritische reizigers een stomp in de maag geven. Kortom, altijd opwinding en gedoe. Heet hangijzer blijven op dit moment de wc's in de treinen. Beter gezegd, de afwezigheid ervan in de nieuwe sprinters. De minister heeft de zaak voor de zoveelste keer bekeken en zegt dat pas in 2025 alle Nederlandse treinen weer een wc zullen hebben. In de Tweede Kamer zijn het vooral de SP en GroenLinks... die zich verzetten tegen de toiletloze treinen. Hoe reageren zij op die datum van 2025? Jong en kersvers SP-Kamerlid Farshad Bashir... is in zijn nopjes met het antwoord van de minister... omdat de eersprake was van 2030 en nu dus van 2025. Een kinderhand is gauw gevuld... Te gauw in dit geval. Dat moet beter, Farshat. Oude rot Ineke van Gent van GroenLinks is helemaal niet tevreden. Haar gaat het allemaal niet snel genoeg. Je kunt niet blijven uitstellen bij hoge nood, is haar reactie. Volgens haar moet er per direct afspraken gemaakt worden over de ombouw van de treinen. Maar ja, wat gebeurt er dan tot die tijd? Waarom zijn er bij grote muziekevenementen altijd lange rijen tijdelijke toiletten? En waarom heeft elk klussenbedrijf bij een flinke verbouwing ook zo'n eigen wc bij zich? Zijn die nou niet bruikbaar in de trein? In ieder geval zou ik de graffiti-kunstenaars willen vragen ons een groot plezier te doen... door op alle treinen levensgroot de tekst geen wc of wel wc te spuiten. Dan weten wij tenminste welke treinen wij links moeten laten liggen. Maandag, het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Een sprookjeshuwelijk met een bruiloft waarvoor kosten nog moeite worden bespaard. Een indrukwekkende gastenlijst en een inzegening in de basiliek van Oudenbos. Het leek te mooi om waar te zijn. En dat was het ook. Kort voor de plechtigheid werd de bruidegom in de boeien geslagen. En hij staat vandaag terecht wegens valsheid in geschriften. Goedemorgen, André Osterloo. Goedemorgen. Ja, U was destijds burgemeester van Haldenbergen, waar Oudenbos onder valt. En u stond midden in het verhaal. Wat een verhaal. Ja, inderdaad. Uh, aan de ene kant, natuurlijk, buitengewoon spijtig voor al die mensen die zoveel investeringen hadden gedaan. Zoals prachtige bloemen, kazuifels, uh, een, uh, een rijtuig met uh, een hoeveelheid paarden ervoor uh, dat uh, opgetrommeld zou worden. Nou, afijn. Ik kan nog veel meer erover vertellen, een... maar gezien de uitzending <laughs> beperkt. Het is een... Anderzijds, heel ja. knap, zoals de man uh, de zaak. Uh, aan het lijntje heeft gehouden. Laten we even bij het begin beginnen. Kende u deze bruidegom? Hij noemde zich hertog Mark anthony van Wilderode. Daar Nou, nou, nou, dat klinkt al heel. Eh. Ja, dat klinkt geweldig. Nee, ik kende hem niet. Ik kende hem niet. Het uh, verhaal begon eigenlijk doordat uh, de pastoor op een gegeven moment belde... en twijfel had over de, um, ja, de correctheid van dit huwelijk. Hij dacht aanvankelijk dat het een soort bananensplit zou zijn... En, uh, maar toen ik dus hoorde wat er allemaal voor, uh, voor mensen uitgenodigd zouden zijn of zouden worden, uh, had ik al gauw contact gelegd met de politie en uh, een nader onderzoek deed uh, na enige tijd, dat duurde wel weken, deed uitkomen dat hier toch iets niet pluis was. Nee. Laten we nog even terugkomen op uh, waarom Oudenbos? Hoezo kwam deze hertog in Oudenbos terecht voor zijn sprookjeshuwelijk? Uh, bij toeval, uh, hij was voor de wet getrouwd in Brugge. Hij zou daar ook voor de kerk uh, trouwen. Maar dat grote plein uh, in Brugge voor de kerk, dat uh, werd herstraat. En zodoende kon, dat, kon er geen rijtuig doorheen uh, bij toeval is hij op Oudenbosch gekomen, uh, uh, uh, Ja, Frans Bouwer is daar getrouwd, en, uh, de basiliek is in zijn algemeenheid bekend omdat het een kopie is van, uh, van uh, de basiliek in, uh, in Rome. De Sint-Pieter, ja. De Sint-Pieter. Uh, dus het leek hem wel wat en het zou 1 mei vorig jaar plaatsvinden, dus bijna een jaar geleden. De pastoor die kreeg uh, argwaan, wat is er vervolgens gebeurd? Ja, dan ben ik helemaal aan het eind van het verhaal. Uh, dat, is, uh, dat is misschien wel heel erg smeuïg. Uh, op Koninginnedag <tiek> bezocht ik een aantal festiviteiten in de gemeente. En reisde van het ene dorp naar het andere. En werd ik door de pastoor gebeld uh, die een telefoontje had gekregen uh, vanuit uh, de politie in Apeldoorn. Want het feest voor het huwelijk zou plaatsvinden in Paleis Het Loo. Maar in uh, Paleis Het Loog hadden ze dus uh, aangwaan ook gekregen. En de pastoor belde mij en zegt: God, kun jij eens even langskomen? Want uh, ik heb van de politie een bericht gekregen... maar ik betwijfel of het juist is. En ik was onderweg. Ik zeg: kom zo wel even langs. Hij zei, dan kun je meteen kennis maken met bruid en bruiderom. En ik leg op en ik word meteen door de politie gebeld. En die zeggen tegen mij... Uh, Burgemeester, uh, er is een arrestatiebevel uit... Uh, maar we weten niet waar... De uh, bruidegom is, ik zeg ik wel, en uh, ik meldde dus dat hij in de basiliek was mm -hmm. en uh, toen moest ik uit beeld en binnen een mum van tijd had men hem uh, gearresteerd en zodanig dat bij, de, bij alle drukte die er in de basiliek was, niemand, zelfs de bruid, niet in de gaten had dat de bruidegom gearresteerd was. Zo snel ging het. Ja, de bruid, wie, wie was de bruid? Wat voor een relatie stond die met deze toch? Um, ja, zij was dus uh, getrouwd nou ja, ja. uh, voor, uh, voor de wet uh -huh. dus een burgerlijk huwelijk in België. En zij was een, uh, ik ben een Ierse. Een Ierse of, of uit Wales kwam ze, een van beiden. Um, en die uh, vrouw uh, die wilde nadien met mij spreken, terwijl ik ja, haar geen uitleg kon geven. Maar wel met haar, ik heb wel met haar gesproken. Um, en die is er dus werkelijk uh, geweldig... Uh, ja, ook bij de neus genomen, zal Z ik maar zeggen. Zij had geen idee van nee. het verleden, van nee. het uh, nee. merkwaardige nee. achtergrond van, van haar niet. aanstaande. Volstrekt niet. Ja, en vervolgens uh, is, hij, uh, is hij opgepakt, waar werd hij precies van verdacht, weet u dat? Nou, op dat moment natuurlijk, uh, ja, er zijn dingen die ik even aan de telefoon en ook zo in, uh, in de uitzending niet kan vertellen, dat... Uh, dat, dat, dat nou ja, wat hem... voor zaken ging het om? Was het... Nou ja, hij is in 2006, meen ik, al voor oplichting in dat programma geweest... Uh, van die mevrouw Hetzberg heeft, geloof ik, uh, opgelicht. Mm -hmm. uh, uh, daar stond nog iets voor, had ik, uh, is mijn indruk. Ja. En, uh, tegelijkertijd uh, herkende men in Apeldoorn zijn gezicht, want dat was opgenomen... Op, uh, op camera en toen is er een politieman zo verstandig geweest, hij zegt, verrekt, die ken ik. En, en vervolgens heeft justitie gezegd, daar loopt nog wat, dus moet, uh, moet er een aanhouding plaatsvinden. Juist. Wie heeft uiteindelijk de rekening betaald? Want er is toch ook uh, al heel wat geld uitgegeven daar bij ja, de gemeente? Ja, is veel geld uh, mee gemoeid en uiteindelijk de rekening, voor zover ik dat heb begrepen, is door uh, de schoonpapa betaald. Goed, vandaag dus die rechtszaak. Wij zullen lezen, wij zullen horen hoe het afloopt met uh, deze zaak van de nephertog. Mag ik ja. u hartelijk danken, meneer Oostelo. Uh, goedemorgen, ja, gedaan. Goedemorgen. Dag. goedemorgen. Zometeen naar het nieuws Prem Radakisoen met, Pren. met Prentheim. Goedemorgen Prem. Goedemorgen, Prem. Mark, goedemorgen. Kan je, je nog herinneren wie Pascal is? Pascal. Pascal er zijn nog vast een heleboel van. Pascal, daar zijn er vast een heleboel van. De, uit, uit dit tijd dat je dj was, voor Osdorp Posse. Oh, natuurlijk, ja ja. Def P, zeker? Oh, natuurlijk, ja ja. ja nou, Def -B. die. Ja, die is bij gast samen met uh, mevrouw Beker, dat is hoogleraar... omdat we gaan praten over het taalgebruik op de radio. Want uh, er, waren, er is een brief gekomen dat betaalgebruik niet goed was. Ik gebruikte euri in plaats van euro... en ik kreeg van een gepensioneerde leraar een mooie brief. En ik dacht, weet je wat, we gaan vandaag in primetime praten... over het taalgebruik op de radio, of dat correct moet zijn of niet. Luisteraars kunnen al bellen, mailen of tweeten... maar dat kunnen we allemaal... Nadat in correct Nederlands met een warme, aangedaan stem, Dorad Meegens het nieuws aan u heeft verteld. Radio 1. Het NOS-journaal. In het proces tegen PVV-leider Wilders heeft getuige Bertus Hendricks gezegd. dat hij verbaasd is over de getuigenissen van Arabist Hans Jansen en raadsheer Tom Schalke. Hendricks wordt vandaag gehoord en is de gastheer van het veelbesproken etentje. Janssen zei woensdag in de rechtbank dat Schalke hem tijdens het diner had willen overtuigen... dat de beslissing om een proces tegen Wilders te voeren juist was. Hendricks denkt dat Janssen dat ter plekke heeft verzonnen. De Grebbelinie wordt een rijksmonument. Staatssecretaris Zeldstra bezoekt het gebied maandag en kent dan de status van Rijksmonument toe. De Grebbelinie die loopt tussen de Nederrijn bij Renen en Spakenburg... was een onderdeel van de belangrijkste verdedigingslinie van ons land. En trainer Gert Heerkes vertrekt per direct bij Willem II. De ploeg staat onderaan in de eredivisie en degradeert zo goed als zeker naar de Eerste Divisie. De clubleiding in Tilburg had Heerkes verteld... dat de samenwerking volgend seizoen zou stoppen... en toen is besloten om per direct uit elkaar te gaan. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie nou, viel op de A4... van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude, drie kilometer. En de N202 Amsterdam-Ijmuiden... is in beide richtingen bij de afrit Sparendam afgesloten. En dat heeft te maken met technische problemen aan een brug. Dit is Radio 1, NTR. Premtime, Prem, Prem Radakission. Gehaalgebruik leidt wel eens tot mails, brieven en telefoontjes. Dat ik de klemtoon verkeerd heb gelegd of dat ik een woord weer verkeerd heb uitgesproken. Ik doe dit soms bewust en soms onbewust. Van meneer Bouchy, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, kreeg ik een mooie brief... die u op de website primetime.ntr.nl kunt lezen. Hij wees mij erop dat het meervoud van euro niet euri is, maar euro's. Letterlijk schreef hij... Mensen nemen gauw iets over van wat via de media tot hen komt... Ik vind het jammer als er op die manier steeds meer fouten in onze taal sluipen. Deze brief zette mij aan het denken. Ik ben niet zo'n taalpurist en sinds Johan Cruijff Ken mag zeggen als hij kon bedoelt... en niemand hem corrigeert, dacht ik, wat maakt het uit? Maar naar aanleiding van de brief van deze gepensioneerde leraar... is mijn vraag aan u, de luisteraars vandaag. Moeten radio- en televisiemakers altijd en alleen maar correct Nederlands spreken... of is het geoorloofd om woorden te verpasteren... om zodoende een bepaald effect te bereiken? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. primtime. Luisteraars, we staan in Amsterdam-West, de wijk Osdorp. Dat is de geboorteplek van de Osdorp-Possie. Een popgroep die het Nederlands heeft verrijkt met vele woorden. Pascal Grievejoen, alias Tef P, is een taalvirtuoos. Pascal, heb je nou heel veel woorden zelf bedacht... Ja, ik heb een hoop woorden vertaald en sommige bedacht... maar uh, heel veel komt ook direct uit het Engels eigenlijk. Zoals het uh, bekendste is misschien moederneuker... die uiteindelijk zelfs in het Groene Boekje is opgenomen. Dat is natuurlijk een directe vertaling van motherfucker. Maar ook heel veel verbasteringen als uh, fokken en doop en dissen... dat soort dingen, dat komt allemaal wel uit het uh, Osderopossi taaltje voort. En dat taaltje was dus eigenlijk, toen je ermee begon, helemaal fout Nederlands... en nu schijnt het normaal taalgebruik te zijn. Nou, normaal, tussen hele dikke aanhalingstekens denk ik. Het heb niet allemaal het woordenboek gehaald, maar een aantal dingen zijn dusdanig in de volksmond opgenomen. Um, bijvoorbeeld neem nou vet, weet je wel. Dat komt uit het Engelse phat, fat, wat dan ook weer heel goed betekent. Of zo. Maar nu is het zelfs in de reclame van de vetste ringtones, het is overal in opgenomen. Dus dat zou je dan wel aardig ingeburgerd kunnen noemen. Nou, we staan op dit moment, luisteraars, in de bibliotheek van Osdorp. Een bibliotheek die met uw belastinggeld gesubsidieerd wordt. En dat is natuurlijk heel goed, want we leren allemaal. De de wet met uw En wat het bewonderingswaardige is, luisteraars, er staat hier er op de website, Rudy heeft er een foto van gemaakt, kunt u dit zien? Um, dit, wil jij het zelf oplezen? Uh, er staat van Def Piet, de zaak is Osdorp-possie, hier aan de wand. Een, een, een, een, een, een, ja, een paar woorden, een zinnen... en die gaat Def P zelf oplezen. Ga je gang, Def. Bijna iedereen wil zijn wat hij worden wil... maar mijn wil dat is dat ik wil worden wat ik zijn wil. Want we kunnen beter achterlopen op de feiten... dan dat we alle voorlopen op de fouten. Volgens mij zit er geen enkele taalfout in, hè? Ik ben bang van niet. Nee, luisteraars, u weet het, u mag zeggen of we het, het taal zuiver moeten blijven en zo ja, waarom, of ik mag doorgaan met mijn oeverloos gezwetst en foute 0801121 of Premtime of NTR.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. En we draaien natuurlijk een van de beroemdste liederen die ook gaat over taal van Osdorp possie Hier is hij. Orsje Nijl Amsterdam. 100 piek, dat is een meier, 25 is een geeltje en je partner is je vrije. Alle meisjes noem ik wijven en van jongens zeg ik gozen. Gele wijven dat zijn motten, tot duiven noem ik foters. Een kut is een doos, een korte tijd is een poos. En als ik zeg ik raak het oog, bedoel ik de roos. Regen heet ook wel maaien en je never is jaaien. Heb je mokkel na nou een scheurende broek? Kom maar, maar ik naaien. Dus neem maar een jaien en daarna een gele rakker. en dan heb je nou een kopstoot. Een gabber is geen hakker, maar je makker. Dus geen je draai me geen loer. Een provincial is een boer, een intermeijer, een hoer. Een drugsdealer is een nachtapotheker of een handelaar. Ik wandel naar de whiskybar en neem een Jan de wandelaar. En maak hem soldaat, zoals huisbaarse melken. Ik stuur je tulpen naar Amsterdam als een verwelker. Het is de originele Amsterdamse dansen. Dat is DefB, is het de tijd van Osdorp Posse. Uh, we lopen ondertussen helemaal terug naar de bus. Uh, u kunt bellen. Mevrouw Beker, wat doet u precies en uh, wat is uw functie? Ja, zegt u het maar. Ik ben hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, ik ben hoogleraar in taalwetenschap. Dat is uh, de studie van taal als uh, menselijk vermogen. En wij onderzoeken de regels van taal, hoe taal verandert. Maar, en ik ook in bijzonder, hoe taal in de hersenen zit. Maar u bent, uw naam verraadt een, een, een buitenlandse afkomst? Absoluut, ik ben Britse. En, uh, dus ik ben uh, meer dan twintig jaar geleden naar Nederland gekomen. Ik heb hier Nederlands geleerd en uh, ja, zodoende. En nu onderzoekt u hoe onze taal beïnvloed wordt door allerlei invloeden. Dat is wat taalwetenschappers doen, ja. En uh, wij vinden dat uh, reuze interessant hoe taalverandering uh, plaatsvindt. We weten natuurlijk dat taal altijd verandert. Dus het is nooit in één... Uh, en één toestand, zeg maar, het is altijd aan het veranderen. Taal is dynamisch. Absoluut dynamisch. En mensen zijn creatief. Mm -hmm. En als u nou kijkt, de brief kwam omdat ik had gezegd... euri, dat was meer als grapje, want ik hoorde ooit het woord euri voor de euro's. En ik vind het dan leuk, want dat, dat geeft een soort ja, verbastering weer. En toen zei de gepensioneerde leraar, prim, pas op, want als jij het gebruikt... gaan mensen dat overnemen. Mijn eerste vraag is, wat is de rol van radio en televisie bij de vorming van, van taal? Het heeft een belangrijke rol, absoluut. Um, maar wat mensen daarmee doen, daar uh, kan je moeilijk dat stoppen. Dat is uh, een sociaal proces. En dus uh, als mensen Uri, uri uh, leuk gaan vinden, dan gaan ze dat overnemen. En als taalwetenschappers constateren we dat er, dat er gebeurt. Maar we hebben geen oordeel over. Ik geloof zelfs dat er een bepaalde is regel is... dat als een woord minstens twintig keer in de officiële media zeg maar, zijn opgenomen... dat het dan uh, als officieel in een woordenboek ook opgenomen mag worden. Klopt dat? Uh, daar weet ik niks van zo'n regel. Want maar... als dat zo is, zou het wel degelijk <laughs> invloed hebben als de media woorden gaan overnemen. Sorry, gaat u gang, gaat u gang mevrouw Beker. Uh, het, is, het is gewoon uh, hoe steeds meer een woord voorkomt... gebruikt wordt in de media of ook op straat of door wie dan ook dan, uh, dan oh gebeurt het en ja. dan uh, beslissen de woordenboeken. Pascal, het leuke is, luisteraars, om te laten... ik ben geboren in Suriname, mijn grootouders komen uit India. Mevrouw Beker is geboren in Engeland. Pascal is geboren getogen als dorp. Um, nou ja, Amsterdam, Wilhelmina Gasthuis. Maar... Ja, maar dan als dorp. passteenworpen. En, en we praten over de Nederlandse taal... met ook nog meneer Ludo Permentier... of Permentier van de Nederlandse Taalunie. Hoe moet ik uw naam uitspreken? Termentier graag. Permentier. En je hoort dat ik een Vlaming ben. Ja, u bent een Vlaming en nu is mijn vraag van Pascal: wanneer wordt een woord officieel Nederlands? Wel, dat bestaat niet officieel Nederlands. Dus een woord kan opgenomen worden in een woordenboek, maar we hebben geen uh, officieel woordenboek. Dat zou dan een woordenboek zijn met alle woorden die worden toegelaten. En als een woord daar niet in voorkomt, zou het verboden zijn. Gelukkig bestaat zoiets niet. Maar het groene boekje is toch een bijbel bij alle dictees? Ja, maar dat gaat alleen over uh, hoe je een woord moet spellen. Niet uh, of het woord toegelaten is of zo, of het een goed woord is. Oh, wat... er, staan woorden, er staan woorden in het groene boekje die ik niet zou uh, gebruiken als ik, uh, ik zeg maar wat uh, een brief schrijf naar, naar collega's of zo. We, hebt u een voorbeeld van zo'n woord? Ja, uh, een, een, ik weet niet of het woord bavet in Nederland iets voorstelt. Wat Kent is een bavet? Een bavet nee. is een slabbetje. Oh. Dus wat hij aan een kind in zijn nek hangt... om ja. te vermijden dat hij al zijn kleren volgt was. Dat is een heel uh, oud uh, en ik vind het ook mooi Vlaams woord... En dat staat erin, Bavet, B-A-V-E-T. Dus voor de duidelijkheid... Maar ik zou het, ik zou het nooit gebruiken uh, bij mijn Nederlandse collega's. Ik werk hier uh, in Den Haag uh, bij de Nederlandse Taalunie. En wij dragen natuurlijk geen Bavetten als we gaan eten of drinken. Maar, maar ik zou het woord ook nooit gebruiken tegenover maar Nederlanders, omdat ik weet dat ze het niet begrijpen. Eén vraag, want dat is voor mij een van belang. Als we Scrabble spelen, hebben wij altijd de regel dat als het in het groene boekje staat, dat het woord bestaat. Dus... Uh, uh, uh, als, ik, als een woord in het groene boekje staat, dan bestaat het. En dan is het toch een Nederlands woord? Ja, maar er zijn ook heel veel woorden die niet in het groene boekje staan... en die toch bestaan. Oké, okay. we gaan nou wat bellen, meneer Permentier, want er wordt heel veel gebeld. Uh, ja. Waarvoor dankluisteraars, mevrouw Hagen, zegt u het maar. Ik erg me zo vreselijk dood aan al die Engelse termen... die gebruikt worden voor Nederlandse woorden. <laughs> een apenstaartje moet in één keer een et-sign worden... En een, uh, ja, wat wij dan uh, netjes een wederverkoper of een groothandel noemen, dat heet dan in één keer een reseller. Wat volgens mij geen eens een Engels woord is. Maar dat is altijd gebeurd. Dat is. Uh, uh, denk... Ja, dat weet ik wel. Maar waarom moet dat? Waarom moet, het is nu echt heel erg mode. Om Engelse woorden te gebruiken, zoals het rond uh, 1900 heel erg mode was om Franse woorden te gebruiken. Juist, we zeggen allemaal krant en dat komt van het Franse woord courant. Ik bedoel, ja, dat, zo gaat uh, de taalverandering door. Ja, de taal en dat... ontwikkelt zich ook. Ja, alleen ja. dat we hadden een keurig netwoord, apenstaart. Ja, ik gebruik op dat Veel nog steeds. leuker is als dat stomme Ed zijn. <laughs> maar mevrouw. Ja, mag ik daar ook iets. Ja, op meneer gaat u Ik van. denk dat die mevrouw zich vergist. Uh, in het begin, toen we e-mail gebruikten en je las een e-mailadres uh, voor aan iemand, dan zeiden al die uh, mensen die daarmee bezig waren, ad in plaats van apenstaart. En nu zegt uh -huh. niemand nog ad in zijn e-mailadres. Uh, Iedereen zegt apenstaart. Oh, nou, is computer... <laughs> Dat, is, dat <laughs> maar, is inderdaad een tijdje so, zo geweest, maar nu moet het in één keer weer allemaal net ja, zijn. En dat is, dat is niet het enige geval, maar er zijn heel veel computertermen waar we intussen Nederlandse woorden voor gebruiken. Wie gebruikt nog het display van een... Uh, en wie zegt nog keyboard? Nee, we zeggen Mag toetsenbord zeggen. en scherm. Iedereen zegt toetsenbord. Niemand ja, uh, zegt nog woord. Zo toch ook? <laughs> ja. Ja. Mevrouw Hagen, hartstikke bedankt. Hebt u al een Nederlands woord voor computer? Nee, oké, okay, die hopen we te vinden. Uh, Def, okay. Dank u wel voor het bellen, mevrouw Ager. Uh, Dag, P, na, uh, uh, uh, uh, uh, mevrouw uh, Defpi, een uh, vraag. Je hebt heel veel woorden vertaald uit het Engels, zoals je net vertelde. Ja. Deed je dat uit ergernis, of was het omdat je eigen Nederlands wilde ontwikkelen? Nee, gewoon voor de gein eigenlijk. Sommige woorden die bekken lekker in het Engels. En als je die letterlijk vertaalt, dan uh, blijft het soms net zo lekker. En. Um, ja, het, het is ook met een knipoog. Want het is inderdaad waar wat die mevrouw zegt: dat er heel veel uit het Engels wordt overgenomen. Dus ik uh, steek daar een beetje de draad mee af en toe. Oké, okay. ik ga heel veel tweets voorlezen, want ze hebben echt een heleboel. Um, uh, Niels Grabbinger zegt: Ik vind dat taalgebruik in bepaalde media vernieuwend mag zijn, zolang de schoonheid van het Nederlands gewaarborgd blijft. Meneer Permentier, hoe moet je de schoonheid van het Nederlands waarborgen? Uh, wel door je best te doen. En ervoor te zorgen dat je, als je een radioprogramma maakt... dat de mensen naar je luisteren en dat ze het graag horen. En als u uh, te veel uh, fouten gaat maken of te veel Engelse woorden... dan zullen mensen dat niet meer prettig vinden. Dan gaan ze minder naar jou luisteren. En dan ga jij er wel op letten dat je je taal een beetje aanpast. Meneer Rood, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Nou, wat ik uh, wil opmerken is dat uh, ik merk... Ook dat er in het taalgebruik veel fouten uh, gemaakt worden. En dat het bij mezelf uh, de volgende reactie uh, oproept. Dat ik dat soort woorden ga vermijden. Omdat ik niet uh, te boek wil staan als de grote purist of de verbeteraar. Dus als mensen zeggen groter als. Ja. Uh, in plaats van groter dan, dan. Of normaliter. In plaats van normaliter. Dan ga ik dus het woord normaliter in mijn uh, zinnen... Uh, vermijden. Aha. Ik gebruik het gewoon niet. Nou, weet u waar ik een groot probleem mee heb? Het is, het is grappig dat u dat zegt, meneer Rood. Het woord shampoo. Wat is nou de correcte? Het woord wat? Het woord... Shampoo. Ja, shampoo. Shampoo. Ja. shampoo. Uh, meneer Permentier, ja. wat is de goede Nederlandse uitspraak van shampoo? Ja. Die van mij <laughs> ik zou het niet weten. <laughs> uh, ik, in Vlaanderen heeft iedereen shampoo. Ja, meneer Rood. En kijk, ja. dit is nou een van die problemen. Want ik heb een vriendengroepje. En Jelle en zo En die plagen me altijd. Omdat ik zeg shampoo. Ik denk, je spreekt het maar Amerikaans shampoo, mogelijk hè? uit. W wat ja. moet je doen? Ik kijk naar mevrouw Beker. Wat, wat is dan juist in de taal, mevrouw Beker? Nou, als taalwetenschappers willen we dat gewoon niet zeggen. We willen gewoon niet zeggen dat iets juist is of niet juist. Um, u doet het zoals u wilt, en uh, dat, is, dat is prima. En als mensen u nadoen, uh, dan is dat ook prima. Meneer Perment, meneer Rood, dank u wel voor het bellen. Maar nu, nu heb ik een probleem, meneer Perment, hier. Ik wil deze uitzending maken, naar aanleiding van de brief... om te kijken wat ik nou fout doe, en wat ik moet verbeteren. Daan Dobber, die stuurt een tweet, en die zegt... Prims, zijn taalgebruik is goed, misschien is hij wel soms iets te luid. Goed, daar ik kan ik... Ik <laughs> denk dat je het ook heel positief kan zien. Want als wat in Nederland gebeurt, in alle landen gebeurt... en... Um... Landen nemen steeds meer van elkaars woorden over. Gaan we langzaamaan toch naar een soort Esperanto toe? <lacht> Misschien dat we over 300 jaar. dat er maar één wereldtaal is overgebleven. Mevrouw Beker, denkt u dat, dat, dat, dat nu met de internationalisatie. En, en, en internet en alles. dat we steeds meer naar één soort taal toe gaan? Nee, uh, dat denk ik niet. Daar komt een beweging. Uh, steeds meer uh, bepaalde woorden delen. Maar aan de andere kant zien we bijvoorbeeld in Zwitserland. dat ieder daal een eigen taaltje heeft. Ja. Mensen willen een eigen hebben en zich identificeren met een groep. Kinderen willen spelen met kinderen die op dezelfde manier... zoals zij praten. Dat is de allerbelangrijkste. Huidskleur, kleding enzovoort maakt niet uit. Maar hoe je spreekt, dat is belangrijk. En dat is dus met mijn taalgebruik. Ik maak een programma op Radio 1. En dan moet ik dus rekening houden met wat de luisteraars... eigenlijk aan als normaal taalgebruik ervaren. Om ze Ach. goed te kunnen berekenen. Ja, of het mag net afwijkend zijn, hè? Als ze graag luisteren naar uh, die meneer die duidelijk uit een ander land komt en een hele uh, leuke uitspraak heeft, dan ja. is dat toch prima. Ja, dat is waar. Mevrouw glimmervriend, goedemorgen. Luistert u met veel plezier naar mijn mooie, duidelijke stem? Ik luister altijd naar, <laughs> of vrijwel altijd, naar uw uitzendingen. Oké, okay, en... Gaat u gewoon. Maar ik wilde inderdaad reageren op, uh, op, het, uh, op het nieuws over het slechte taalgebruik. Ja. Ik ben nog van de oude stempel, van voor de mammoetwet, godzijdank. Kan ik want het lijkt wel alsof er op het ogenblik helemaal geen Nederlands. echt Nederlands geleerd wordt op scholen. Als ik dat ook hoor van, van radiopresentatoren. Hij moet zich er niet tegenaan bemoeien. U moet zich beseffen dat. en, nou ja, verkeerde lidwoorden gebruiken. Mag ik u even onderbreken? Dag mevrouw Beker, want mevrouw Beker gaat weg. Dank u wel dat u er was. Een taxi staat daar klaar voor. ze moet terug naar de universiteit. Maar mevrouw Glimmerveen, dan zegt u. u ergert zich aan, aan dat fototaalgebruik. En kijk, ik ben zelf presentator. Ik zit hier in een bus, er gebeurt wat alles. En soms luister ik de uitzending terug en dan denk ik... Oep, Prim, dat was een taalfoon. Maar ja, dat gebeurt in die snelheid. Je wil snelle maken, het moet gebeuren. Dus hoe, hoe zou het anders ja, moeten... Dat... Dat is iets anders. Ik hoor dus van, van presentatoren die daar constant het hebben over, over dus wat ik net noemde, ja. er, is, zich er tegenaan bemoeien. Ja. En ik hoor van, zelfs van ministers en staatssecretaris, parlementariërs, als ik hoor wat een taalgebruik die hebben. Ja. Nou, maar de... ja, dan, ja ik... Ik erger me misschien voor niks, maar... Nee, maar ik vind het, het heerlijk, raad... ik, ik vind het heel leuk dat u hebt gebeld. Dank wel, meneer Permentier ja. En ook, ook, ook, ook aan Def P. Kijk, meneer Permentier, uh, Def P was een, een, een, een rapper in een, in een popgroep. En dan weet je dat hij bepaald taalgebruik heeft... wat ook die ergens toe aanzet. Maar wat mevrouw Glimmerveen zegt... mogen van parlementariërs verwachten dat ze correct ABN spreken? Of is dat te veel gevraagd? Ja, je zou dat mogen verwachten. Hè, omdat um, politici spreken op wat... Gewoonlijk uh, genoemd wordt het publieke forum. Hè. Ja, dat, dat is iets anders dan thuis. Ik neem aan dat zo'n uh, politicus thuis met zijn vrouw en zijn kinderen uh, op een andere manier Nederlands spreekt dan wanneer hij geïnterviewd wordt. Of M wanneer hij achter een uh, microfoon staat in uh, de waarom... Kamer. Dat vind ik maar logisch. Meneer Permentier, waarom ik u ja. ook heb gevraagd om even te komen in de uitzending. Omdat de taalunie nu de aanval opent op ambtenarentaal. Jullie gaan nu een ja. jargon invoeren om ambtenaren beter uh, taalgebruik te laten doen. Wat, Moet ik... dat, moeten dat geen controleerders heten Of controleurs? Ja, ja, <laughs> ja, ja. Jargon checker, het, jargon controleren. Het, het, het woord aanval, het wordt aanval uh, is hier fout, vind ik. Uh, het is een, uh, een machientje dat ambtenaren helpt die het goed willen doen. Want we hebben gemerkt, en trouwens niet alleen de taalunie, want het idee is gekomen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, jaren geleden al. Die ambtenaren willen wel degelijk uh, communiceren met de burger in een begrijpbare taal. Als ze formulieren schrijven, dan vinden die ambtenaren dat zelf erg, elke keer als zo'n burger het daar moeilijk mee heeft... En oh. er wordt tijd verloren en er gaat de informatie verloren... door het feit dat die formulieren en brieven niet altijd duidelijk zijn. Oké, okay. uh, meneer Perm... dus die ambtenaren willen graag geholpen worden. Dus dat is iets anders dan in de aanval gaan. Oké, okay. ik vind het fantastisch dat u dat doet. Ik heb nog een laatste tip voor u. Ik krijg vanuit Grenzheraad in Noorwegen van Marjolein een mail. Het woord voor computer is datamachine. Dat gebruiken ze al in Noorwegen. Dus wilt u het opnemen in de taalunie, alstublieft in het groene boekje... <laughs> Yeah. <laughs> Datamachine. Ik zal het hier even noteren en als het maar vaak gebruikt wordt okay. door heel veel verschillende mensen op heel veel verschillende plaatsen. Datamachine, datamachine, het datamachine. Oké, okay, dank u wel. En deze mail kregen we op de datamachine verstuurd van Marjolein uit Noorwegen. Meneer Permentier, dank u wel dat u deelnam aan Graag het programma. Eraan. De Jens-familie heb ik hier. Ik heb Prim inderdaad laatst Eury horen zeggen en ik dacht, oh, dit is het meervoud en dat zeg ik voortaan ook. Hey, maar we hebben net geleerd dat officieel Nederlands niet bestaat, dus fout. Nederlands bestaat dan ook niet. Nee, dat het is dat allemaal dat... één pot <laughs> En dat heb je ontdekt. Def... Zo leer je, je nog eens wat. Had, had jij in het begin, toen je met je muziek kwam, uh, dat mensen klaagden over jouw taalgebruik. en dat je kinderen aanzetten tot verkeerd Nederlands? Uiteraard, dat is ook de hele sport natuurlijk. <laughs> ja, Daar doe je het voor. Ja, nee, maar dat is wel een leuke bijkomstigheid. Oké. Okay. Ik, u legt de klemtoon voortdurend verkeerd en bent meestal niet op de hoogte van het geslacht der dingen. Deze boek, ik zeg nooit deze boek. Het meisje zeg ik altijd. Voor iemand die een radioprogramma presenteert vind ik dat de slechte zaak. Meneer Willems, als ik één ding nooit fout doe, dan is het de het. Want ik erger me eraan en ik heb een makkelijke oplossing. Altijd het verkleinwoord. Dus je zegt niet de zanger, maar het zangertje. <lacht> <laughs> en dan heb je nooit, ja het verkleinwoord is altijd het. Alleen bij Jantje Smit mag het niet meer. <laughs> uh, meneer Knaap, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is, dit is. Zeg het maar. Ja, uh, ik ben van een, uh, een naamcreatiebureau, dus wij maken merken. Wat wij, wat wij dus merken op dit moment is dat uh, uh, merknamen steeds vaker Nederlands worden. Dus de verengelsing, uh, ja, eigenlijk een tegenbeweging van de globalisering van de afgelopen jaren. Ja, je ziet steeds meer, meer Nederlandse merknamen. Dus Geen... Nederlandse energiemaatschappij, pannenkoekjes van Jan, uh, TNT die weer PostNL wordt. Uh, Nederlands wordt weer hip Dus deze discussie uh, over de verengelsing in ieder geval, een deel van de discussie, gaat zichzelf opheffen. Hé, hey, uh, meneer Knaap, even voor de duidelijkheid. Want Def P begon, uh, toen jij begon, uh, was jij een van de eerste Def P die in het Nederlands rapte Ja. Ja, en, en, dat was, en, en daar kwam na jou een hele hoze. En, en jij hebt, zeg, ja, nu rappt bijna iedereen in het Nederlands. En ja, een house, wat is nou het juiste woord? Een house, oké. Het is een house. <laughs> ja, maar bij een house denk ik aan een windhouse. Want Barbara zegt net, meneer Knaap, dat het house is en geen house. Maar, maar je schrijft house, ja, maar goed. Maar ja. meneer Knaap, ja. maar u signaleert ja. dus een trend dat we steeds meer merknamen in het Nederlands gaan doen. Uh, ja, sorry, ik, ik hoor je even niet zo goed. Oké, okay, dus primtime... ...zal moeten veranderen in primtijd, als ik hip wil blijven. Ja, als je echt uh, vooruit wil lopen, moet je naar primtijd uh, worden. Ja, absoluut. <laughs> Oké, okay, meneer Kanaap, hartstikke bedankt. Je bent een taal-, een, een merk-creatiebureau. Wat doe je dan? Uh, wij maken merknamen voor kleine en grote bedrijven. Oké, okay. dus, uh... hartstikke bedankt voor het bellen. Vind ik ontzettend leuk. En verdien je al wat geld en betaal je al veel belasting? Ja, anders zou ik nou niet kunnen bellen, toch? Ja, dus nou, dit. Fanta dus... fantastisch. Ik, ik hou van ondernemers. <laughs> Dankjewel dat je hebt gebeld. Precies. Uh, wie okay, heb ik nog aan de, de telefoon? Op. Meneer Goosens, goeiedag. U bent waarschijnlijk ja? de laatste beller. Gaat u gang. Ja, ik had een, een opmerking. Ik vind niet zo erg dat er taalverloedering is. Ik vind eigenlijk een taak van de pers om zeg maar, de breedte van de taal eigenlijk te laten zien. Ik, als voorbeeld, uh, toen Moskowitz het woord abject gebruikte... Ja. Een, een, een woord wat al langer in, in, in Nederland bestaat, maar niemand meer kende. Ja. Toen uh, zag je de pers dat woord overnemen en iedereen ging op Google zoeken wat betekent dat woord. Ja. En ik denk dus dat een taak van de pers is ook om woorden te gebruiken die wat minder algemeen bekend zijn. Ja, dat vind ik. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat u dat zegt, want daarom ben ik dus begonnen met nummers. Omdat ik dat een heel leuke internationale groet vind. En daarom eindig ik. Ja. Om... Ja. Dat is waar, want dan heb je een eigen, een, een eigen gimmick, zeg maar. Laat het een house nou, worden. Ja. <laughs> okay. Dus uh, ik zou niet meer over taalverloedering, maar over taalverrijking willen praten. Dat, dat Laat ik... Laat daar de pers een steentje aan bijdragen. Nou, dat, dat is positief. Je, ja, hartstikke bedankt dat u hebt gebeld. Dank u wel. Ik kreeg van Esther een, een, een tweet. Waarom mogen we wel creatief zijn in de kunst, techniek, media, maar niet in de taal? De PJ was echt creatief in de taal, hè? Ja, nou, haar vraag uh, houdt ook een bepaalde stelling in. Maar ja, ik vind dus dat je wel creatief mag en kan zijn in taal. En ik neem aan dat zij dat ook vindt als ik haar vraag zou uh, beluister. Oké, okay. we hebben nog André omdat Barbara toch weer de regie doet en die dramt alles door. André, omdat Barbara jou zo speciaal vond, eh? Anouk, mag ik nog een uitzending. Ga je gang. Ja, Prem, Goedemorgen, André, ik wil eigenlijk dat jij gewoon lekker je eigen blijft en lekker je eigen taaltje gebruikt in je kleptongen leggen zoals jij zelf lekker wil, want ik geniet van je. Ik vind je fantastisch, ik luister elke dag naar je, dus blijven doen wat je doet. <laughs> Dankjewel voor deze veer, André. Echt hartstikke bedankt. Ik heb van Hans een mail. Het is nooit iedere dag, week, jaar, stad, auto, et cetera. Het is elke dag, week, jaar, stad, auto, et cetera. Überhaupt is bijzonder slecht Nederlands. En wat moet ik met het woord cases. En er zijn zo nog heel veel voorbeelden. Ja, maar we hebben net gehoord dat het allemaal verrijkingen zijn. En F. A. Culler zegt, mijn uit Tunesië afkomstige vrouw heeft heel veel moeite gehad met het leren van de Nederlandse taal. Op een gegeven moment was er een oud op tv in zwart-wit voorgelezen door Philip Bloemendaal. Hij sprak wat ooit heette algemeen beschaafd Nederlands. Mijn vrouw zei, ik kan alles wat deze man zegt verstaan. Waarom praat iedereen niet zo? Verkeerde klemtonen, dialecten et Het is thans in de mode diep en diep triest. De voorzitter van de Tweede Kamer, zegt onze vaste reageerder, meneer Elvers. De voorzitter van de Tweede Kamer zei eens tijdens het vragenuurtje, moet ik mijn ACT heel goed together hebben? Dus de teleurgang vindt op alle niveaus plaats. Waarom wordt het van politici wel geaccepteerd en krijg je de wind van voren? Meneer Elvers, ik had geen wind van voren. Meneer Boetsch heeft echt een heel lieve brief geschreven en ik dacht een leuk onderwerp. Uh, het letterlijk gebruik van Engelse woorden in Nederlands vind ik lelijk, maar dat hoor ik jou nooit doen, zegt JJP. En Paul Finke zegt, wat maakt het uit? Het verandert toch niet non-issue voor zin betere onderwerpen. Nou, het was een goede reden voor mij om DFP in de uitzending te krijgen. DFP, hartstikke bedankt. Wat doe je nu allemaal? Te veel om op te noemen bijna. Ik heb een bedrijfje in creatieve dienstverlening, dus ik maak theaterstukken, ik maak schilderijen, tekeningen, grafisch ontwerpen en boven alles nog steeds muziek. Jazz, ska, hip-hop, reggae, uh, noem maar op. Ik vond het een ontzettende eer, luisteraars. Ik dank u allen dat u altijd luistert en zo vaak reageert, belt en tweet en mailt. En daarom sinds vorige week is dit nu iedere vrijdag mijn afkondigingstune. Waar zou ik zijn zonder u, de luisteraar, Bin Jamukaha? Dit is Radio 1. E. Elke dag het nieuws van alle kanten. De reclameborden gaan aan de kant, buiten is het heel erg druk. Ik doe altijd mijn boodschappen hier. Ik vind het fijn dat, dat dit moment weer er is, dat we weer verder kunnen met ons leven. Luister via radio, mobiel of internet. Weet u nog dat u de eerste keer internet opging? Ik neem aan dat u het web bedoelt. Ja. Kijk live mee met de webcams in de Radio 1 studio en reageer rechtstreeks via Twitter of mail. Op Twitter werd zo ontzettend veel getwitterd. We blijven gewoon lekker naar de Ridderhof toe gaan... en kom met allen naar de Ridderhof boodschappen doen. Ga naar radio1.nl voor meer informatie. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Onbeperkt toegang tot de beleggingsresearch van een wereldwijde bank... of s'avonds één op één uw beleggingsportefeuille doornemen. Een bijzondere private bank biedt u beide...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 Kosten besparen door te investeren in maakbare HR. Anticipeer op transparantie van kosten met meetbaar en voorspelbaar HR-beleid. Vergroot de invloed van HR op het bedrijfsresultaat met een bedrijfskundige HR-oplossing van Raad. Kijk op raad.nl slash bedrijfsleven. Dit is Radio 1.